Een bruggenhoofd in het oerwoud. Een hoorstelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het vierde deel. De buren zwaaien terug.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 Alles goed, nee? Over. Alles uitstekend. Ik heb Jim en Piet opgehaald... en we zijn nu op weg naar de buurt. Ik weet natuurlijk niet of er iets belangrijks gebeurt... maar ik zou zeggen... zet de bandrecorder staat klaar, over. Die staat al staat klaar, Nees. Verder nog iets, over? Nee, als er iets te melden valt...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 onze buren en ik laat een aantal bijlen zakken. Ik zet nu de motor af. Blijf bij je toestel. Zet de bandrecorder aan, March. Die loopt al.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 Puni moppa. Bipi, Zet hem maar iets harder, Jim. Bitti mitti, mi, puni moppa. Bipi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Biti Miti Boonimopa Ze komen tevoorschijn, nee, Ze gaan naar de mand! Biti Miti Boonimopa We halen alles eruit, niet. Wat een moment! Ik zie het, end. Het is geweldig! Er komt ineens wind opzetten! Ik moet nu meer gas geven! Nee! Ze binden iets vast! Ze binden iets aan de mand vast! Help Jim!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 Of zou je me daar dan even af kunnen zetten en me op de terugweg weer op halen? Er moet daar een familie wonen van een van de hoofdmannen hier. En dat zou de christenen zijn. Ik wil daar graag eens mee praten en proberen ze hier te halen voor een spreekbeurt of zo. Ja, natuurlijk breng ik je. Hier post roep post over. Ja, laat maar het. ik neem hem wel even. Hier Juno heb je Roger te pakken kunnen krijgen, over. Ja.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 Ja. Hier post-Ara post hoe dringend op post-Shamira, post Charmira, over! Hier post-Shamira, wat is er aan de hand, Marilou, over? Zijn Ed en Need terug? Ik zit in een noodsituatie. Over. Nee, ze zijn net opgestegen vanuit Poepongu. Maar wat is er dan gebeurd? Over. Er zijn hier aukas gesignaleerd. En de kwekjes hier zijn totaal overstuurd. Ze zitten allemaal angsten om ons huis. Tamin, een kwekje indian heeft een oud geweer, maar geen kogels. Hij weet dat we munitie in huis hebben. En hij dwingt me om kogels te geven. Je, je hoort het waarschijnlijk van op de achtergrond.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 ...roep, er ging het op. Je bent op de gronding. Je bent Nee, ze zijn net opgestegen vanuit Poipongo. Maar wat is er dan gebeurd over... Er zijn hier aukas gesignaleerd En de kriegers hier zijn totaal overstuurd. Er zitten allemaal angsten om ons huis. Samen, een in indiaan, heeft een oud geweer, maar geen kogels. Hij weet dat we militie in huis hebben en hij dwingt me om kogels te geven. Je, je hoort hem waarschijnlijk wel op de achtergrond. Ik geef hem natuurlijk niets, maar ik ben bang dat hij dadelijk het huis overhoop haalt. Ik moet hulp hebben, maat. Over. Ik roep ogenblikkelijk nee op.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 het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het vijfde deel. Al ons vertrouwen is op u, o heer. Wat is er, Marge? Over. Jullie moeten ogenblikkelijk doorvliegen naar Aad Hudo. Marie heeft dringend hulp nodig. Er zijn haar Aukaars gezien. Over. Alsjeblieft, Lip. Gauw! Ik geef vol gas, Marge. Over en sluiten. Oh, wat ben ik blij dat jullie er zijn. Ja, wat is er precies gebeurd? Een aantal kwipjas beweren dat ze elkaar hebben gezien. Waar? ...aan het eind van de ontginning, op de rand van het oerwoud. Vermin heeft ze ook gezien. Jumera Auka, Mera Auka, Colanza, Rustig maar, Vermin. Securo. Tira Auka, Tira Nee, nee, niet Tira oka. Niet schieten. Todo securo. Todo securo. Non securo, Tira Auka. Hij is al door al helemaal overstuur. Mm -hmm. Hij heeft me bij mijn keel gegeven omdat ik hem kogels moest geven. Ja, ik denk maar net of ik hem niet begreep. Uh, zullen wij daar een kijkje gaan nemen? Ja, prima. Alsjeblieft, voorzichtig jullie. We zijn voorzichtig, Mario. Maak jezelf nou niet zo oversturen als verminderd. Tira, auka, tira, auka. Non sicuro, tira, auka. Carmen. Securo, securo. Alles veilig. Wij gaan kijken. Nosotros mira, securo. Kom in, hè. Ik heb een alarmpistool in het vliegtuig voor noodsignalen. Lichtkogels. Laat ik die voor alle zekerheid maar meenemen. Tjoh, wat zijn die Indianen bang? Zo heb ik ze nog nooit meegemaakt. De schrik voor de alka's zit er al eeuwen in, hè? Zeg, Neet, je realiseert je toch wel dat elk schot zelfs van een alarmpistool... het einde van onze hele expeditie betekent, hè? Dat besef ik heel goed, hè? Er is al 300 jaar op alka's geschoten... En het verschil tussen een alarmschot en een echtschot zullen ze wel niet kennen. Ik gebruik hem alleen in werkelijk uiterste noodzaak. Dat is niet te zien. Nou, wat hangt er aan die tak neer? Waar? Daar, he? bij die laag hangende tak? Verdraaid? Dat, dat lijkt. Er... Hou jij de omgeving in de gaten, dan haal ik het eraf. Oké. Okay. Kijk nou toch eens mee. Ja, dat dacht ik al te zien. Een vliegtuigje van hout. En heel goed nagebootst. Wat moeten we hiervan denken? Nou, ten eerste... dat ze meer van ons afweten dan wij dachten. Ze leggen een duidelijk verband... tussen jullie verblijf op en het vliegtuig. Ja, dat is sterk zeg. Het is nog een hele afstand... van hier naar hun nederzetting. Hoe weten ze dat we hier zijn? Nou, we kunnen hier dus uit leren dat de oukaas ons geen knollen voor citroenen laten verkopen. Maar, maar toch zie ik er ook iets anders in, hè? Ja, toch wel een positieve bewijs van hun, oh ja, van hun goede bedoelingen. Ja, precies. Bijna een soort uitnodiging. Ik hoop niet dat de kwietjes hier zo al te erg hebben verschrikken. Weet je wat we nu zouden moeten doen, heet? Als het kan, nu meteen, nou... We moeten u ogenblikkelijk geschenken brengen. We moeten het vliegtuigje laten zien dat we gevonden hebben. En we moeten onze dankbaarheid tonen met geschenken. Dat is een uitstekend idee, Ed. Weet je wat ik doe? Ik haal Jim op. Dan kan hij door de microfoon wat zeggen, iets van uh, dank of zoiets. hè. Dat zal hij vast wel bij zijn moeder de schat hebben. Ze hebben alles uit de mand gehaald, nee. Maar ze houden hem vast. Als ze die mand ook nog willen hebben, laat dan het touw maar los. Nee, dat, dat is het, geloof ik niet. Kun je het zien, nee. Ze komen met een heel pak erom gagen. Ze stoppen het in de mand. Nu nee. laten ze de mand los. Haal maar op, Ed. Alle mensen, wat zwaar. ...is dat een bijzondere lekkernij. Het lijkt wel groot, het vlees. Dat is het ook. En hier, een heel stel noten. Het is gewoon ontroeren. In onze termen zou je zeggen, dit is een uiting van vriendschap. Ja, het, eh, het is natuurlijk erg positief. Maar ik geloof dat je het toch meer moet zien als een soort ruilhandel. De Alka's zijn trots, dat weten we. Geschenken aannemen betekent verplichtingen. Als je er wat voor teruggeeft, ja, dan neem je geen geschenken aan... Dan betaal je voor wat je krijgt. En misschien moeten we het zo wel zien. Ja, wat ik ook zo verpant vind, dat is... dat ze dat pak met een levende papegaai al klaar hadden staan. Ze wisten dus gewoon dat jullie zouden komen. Ja, daar komt het wel op neer. Ze kennen ons vast beter dan wij hen. Ja, dan vind ik dat we daar maar gauw verandering in moeten brengen. Dat ben ik roerend met je eens, hè? Een persoonlijke kennismaking. Daar moeten we nu van uitgaan. Kijk nu eens naar beneden, Jim. Nee, aan de andere kant, langs de rivier. Dat stukje drooggevallen rivier, bedoel je? Precies. Het ligt hooguit anderhalve kilometer van de dichtbijzijnde auka hutten En daar wil jij een soort kamp op slaan? Ja, precies. Hoe wil je daar komen? Gewoon, landen. Op dat kleine stukje nou, Ah, Nou, nou, nou, zo klein is het nou ook weer niet. We zitten nog tamelijk hoog. Ik zal het je eens van wat dichterbij laten zien... Wat liggen daarvoor gekleurde vlekken op? Ik heb er al zakken verfvoeder neergegooid. Verfvoeden? Ja. Zo, nu kun je het beter zien. Het is inderdaad wat groter dan ik dacht. Maar toch, wat is je bedoeling nu van die verf? Daarmee heb ik zo goed en zo kwaad als het ging de lengte gemeten. Je kunt onmogelijk vanuit de lucht bij benadering een afstand schatten. Nou, hoe heb je dat dan gedaan? Ik ben er met precies 100 km per uur overheen gevlogen ...en met een tussenpoze van precies 7 seconden die zakjes verf naar beneden gegooid. De afstand tussen die twee verfspatten kun je dan rustig schatten op 180 tot 200 meter. In totaal kan ik dus nu bepalen dat ik in elk geval genoeg afstand heb om te kunnen landen. Om te kunnen stijgen... ...zouden we misschien aan het eind wat bomen moeten kappen. Maar dat zien we dan wel weer. Mijn grootste zorg is alleen... ...is de grond niet te vochtig... ...zodat de wielen te diep in het zand komen. Ja, dat zou natuurlijk katastrofaal zijn. Hoe kom je achter? Zullen we even een landingsproefje maken? Hoe bedoel je dat? Nou, dat ik met mijn wielen over het zand scheer... ...zonder te gaan landen. Als je denkt dat je dat kunt. Ja, natuurlijk kan ik dat. Als jij maar goed kijkt, hoe ver we van het zandoppervlak af zijn. Zullen we het even proberen? Ik vind het best. Oké, okay, daar gaan we. Ik ga nu zo langzaam mogelijk vliegen. En als we dan, laten we zeggen, een halve meter met de wielen boven de grond zijn, geef ik vol gas en scheer even langs de bodem. Maar dan moet jij de hoogte even falen. Begrepen? Begrepen. We zijn nu op een 20 meter boven de rivier. Nu koers ik naar het strandje. Let op! We zijn nu een meter of drie boven het water. We komen nu boven het strandje. We zitten bijna op het zandleken. thema gemaakt. S Morgens, direct na zonsopgang, uitgooien van proviant en uitrusting op, op, op, op, laat ik het maar noemen, op Palmstrand. Daarna haal ik Jim en Roger op en maak het vliegtuig zo licht als me mogelijk is. Daarna haal ik Ed op en hang aluminiumplaten aan de bergruimte tussen de wielen. Um, er moeten aan het eind van de landingsbaan een paar bomen omgehakt worden. Daar zorg intussen Jim en Roger voor. Daarna haal ik Piet op met zoveel mogelijk proviant. Dan bouwen we met ons vijf een hut op een beetje strategische plaats. En dan? Dan rusten we. En wachten op de dingen die mogelijk komen zullen. Akkoord. Akkoord. Ja, ja. Akkoord, akkoord. En uh, wat doen wij vrouwen intussen? Ik zou willen voorstellen dat ik de avond voor de expeditie... Barbara naar Arjuna breng om Mary Lou te helpen. Mm -hmm. Want, en dat is erg belangrijk, want Arjuna blijft erg belangrijk... al was het alleen maar omdat het hooguit een kwartier vliegen van Palmstrand af ligt. Mm -hmm. ja. March en Elisabeth blijven hier op Chalmira... en houden constant de post bij de radio bezet, zowel over dag... Als nachts. Akkoord? Ja, akkoord. Ja. Nou ja, dat is goed. Blijft alleen nog de vraag over wanneer? Overmorgen is het kerst. Tussen kerst en nieuwjaar. Afgezien dat ik iedereen op oudejaarsavond hier graag op Shelmira zou zien, is er een belangrijk punt om de expeditie tot na nieuwjaar uit te stellen. Dan is de maanstand namelijk het gunstig. Wanneer is het volle maan? 6 januari. Dan zou ik willen voorstellen. Vrijdag 3 januari. Dan profiteren we zeker een week van een gunstige maanstand. Niemand bezwaar? Nee. Oh, nee. Oké okay, mensen, onze streefdatum is dus 3 januari. Als ik een voorzittershamer had, zou ik de vergadering nu aftikken. Vrienden, we zitten hier nu allemaal toch min of meer met onze eigen gedachten. Zullen we onze gedachten verenigen en samen zingen tot onze Heer en Heiland. Al ons vertrouwen is op u, o Heer. Al ons vertrouwen... Ik heb er vannacht nog eens goed over nagedacht. Maar ik geloof toch niet dat het verantwoord is om de eerste landing uit te voeren met drie mensen aan boord. Hoezo, niet? Nou, we moeten het vliegtuig zeker bij de eerste vlucht zo licht mogelijk houden. Ik weet niet precies hoe zacht het zand is op dat strandje. Als de wielen er te ver in wegzakken, nou dan kunnen we de hele operatie wel opgeven. Je wilt dus maar één man de eerste keer meenemen, begrijp ik. Ja. Ja, maar dat houdt dan in dat na de eerste vlucht... er ook maar één man kan achterblijven. Precies. Ik vlieg van hier in een kwartier naar Palmstad. Dus de eerste achterblijven... heeft een eenzame wachtperiode van een half uur. Ik zou zeggen... laat een vrijwilliger zich melden. Ja, ja. Vier vingers in de lucht... Mensen, zo komen we geen steek verder. Ik heb maar één vrijwilliger nodig. Dan moeten we erom loten, wie als eerste mee mag. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik, ik vind dat, dat Roger in elk geval niet als eerste mee kan. Waarom niet? Omdat jij alleen Jivaro-Indiaans spreekt, Roger. Gesteld dat er meteen al contact tot stand komt. Dan zou diegene zich toch tenminste... met Kwicha-Indiaans moeten kunnen behelpen. Maar... Ik zou zeggen, laten de overige drie Luceves trekken. Wie de kortste Luceves trekt, die gaat als eerste mee. Jim, trek. Waarom? Ed. Kort. Ed gaat dus mee. Nee, wacht eens even. Ik geef me nog niet gewonnen. Wat wou je hier tegenin brengen? Het gaat om het gewicht. Ik ben veel lichter dan Ed. Ga oh, weg. Uh... Nee, ja. welk verschil in gewicht is van enige betekenis? Vijf kilo? Tien kilo? Ja, daar zit wel iets in wat Jim zegt. Uh, ik zou zeggen, laten we vijf kilo als limiet houden. Is Ed meer dan vijf kilo zwaarder dan Jim... dan heb ik inderdaad liever dat Jim meegaat. Nou, kom maar mee naar de slaapkamer. Daar staat een weer schoon. Ja. oké. Okay. Stap er maar op, Jim. Hmm? 71 kilo. Nou jij het. Ja. Mm -hmm. 73. En nog wat. Mooi zo. Ik ga dus mee. De dus stiekemut. Hij heeft vast de laatste tijd een streng dieet gehouden. Het is mistig, hè? Nogal ja, maar ik kan tussen de vlarden door de rivieren wel volgen. We zijn er overigens bijna. Zenuwachtig? Nee, nee, dat is het woord niet. Wel opgewonden, uiteraard. Wacht, nu krijgen we de laatste bocht. Ik ga dalen. Daar ligt ons landingsterrein, Ed. En nu moet je goed opletten. Ik prik de machine tussen die twee bomen door naar beneden. Recht voor ons uit. En scheer dan over het strand waar ik met de landingsbaan zo'n beetje heb gedacht. En kijk jij nu intussen heel goed uit of je daar misschien nog obstakels kunt ontdekken, takken of andere ongerechtigheden. Ik let heel goed op. Het is een heel vlak strand waar we overheen gingen. Nee. ik heb geen enkele onheffenheid kunnen ontdekken. Mooi, dan gaat het nu gebeuren. Snoer je goed vast, Ed. Wat is de grond te zacht. Dan kunnen we mooi op onze neus komen te liggen. Of misschien wel op onze rug. Halen we het niet? Ik dacht van wel. Dit hebben we in elk geval gefixt. Kom op, teruit! Geweldig! Wat de natuur! Ja, we mogen nu geen tijd verliezen, Ed. Ik wil zo gauw mogelijk weer terug zijn. Ik taxi nu terug naar het begin van de landingwagen. Prima! Ik Ik wil het stegen van jou opnemen. Oké. Okay. Zoek maar een beschutte plek op zodra ik weg ben. Ja, natuurlijk. Hier sta ik nou. In mijn eentje. Vriend. Ben ik eigenlijk helemaal niet bang? Dat hoort een mens toch te zijn zo? Helemaal alleen in de jungle? Ach, nou dat vraag ik. Ik ben toch niet alleen? De heer was toch me.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 Bruggehoofd in het Oerwoud, een hoorstelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het zesde deel, Hoopvolle Verwachting. Ja, alles is goed. Ik moet alleen ook het vliegplan voor Vlucht 2 wijzigen. Er kunnen nog geen goederen mee. De grond op Palmstrand is toch zachter dan ik dacht. Ik neem alleen jou en Roger mee. Nou, vooruit mensen, gauw instappen. Jij zo ver mogelijk achterin, Roger. Oké. Okay. Maakt eens, net? Is het niet verstandig om je banden wat zachter te laten worden? Dan wordt het loopvlak breder en dan hou je volgens mij meer greep op het zand. Dat is heel goed, Jim. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Ah, hier heb je een Ja, merci. Yes. Zo. Zo, dat is één. En, de andere. Ja. Dat was een uitstekend idee van je, Jim. Ik voel me nu een stuk geruster. Zo, mensen, daar gaan we. Laatst is het nu. Precies twee minuten over half negen. Dat is dan drie minuten voor op het schema. Dat is mooi. rennen. Hier blanke indiaan. Eerste blanke indiaan ter wereld. Ja, je bent zeker wel blij dat je ons ziet, hè? Blij? Nou, dat is het woord niet. Ik vind het geweldig. Heb je verder geen spullen bij je nee? Nee, dat durf ik niet aan vanwege het natte zand. Maar op aanraden van Jim hebben we de de half leeg laten lopen en nu gaat het land een stuk gemakkelijker. Maar ik ga nu meteen weer terug. Zoeken jullie maar op wat een goed stuk terrein op om een hut te bouwen? Dat doen we. Over een hut gesproken, mensen. Weet je wat mij het beste lijkt daarna erin te zien? Nou, om een hut in de bomen te bouwen, zo'n paar meter boven de grond. Tja, dat lijkt me een goed idee. Moeten jullie eens even kijken? Daarachter op het strandje, daar loopt een dikke boom helemaal schuin omhoog. Dat lijkt mij een goede plek. Ja, dat lijkt mij ook uitstekend. Je bent daar mooi beschut en toch op je goed uitzicht over het hele strandje. Daar gaat hij! Nou, daar staan we dan, mensen. Ja. Ik kan het nog nauwelijks geloven. Oh, ik ben hier al helemaal gewend. Dan moet je hem horen. Hij heeft hier nauwelijks een half uur. <laughs> maar kom... Laten we onze verblijfplaats voor de komende tijd eens nog nader gaan bekijken. Hier post Jalmira. Hoe is het met jou, Marilou? Over? Hier is alles rustig. Tenminste, bij mij. Maar de kwitsja's zijn allerminst rustig. Ze voelen gewoon dat er wat aan de hand is. Zeker twintig indianenvrouwen zijn mij die zogenaamd komen helpen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze graag onder de bescherming van ons huis willen blijven. Ze weten officieel niets, maar ze voelen des te meer een instinct dat wij westerlingen verloren hebben, denk ik. Maar, eh, wat praat ik nou toch allemaal? Vertel eens, heb jij al wat van de jongens gehoord? Over. Ja, natuurlijk. Ze zijn nu alle vijf op het strandje. Alle benodigde materiaal heeft net nu overgevlogen... en ze zijn nu hard bezig met de opbouw van de dag- en nachtverblijven. Over. Twee verblijven nog wel. Doe maar. Maar hoe is het er verder met de temperatuur en zo? Over. Ze hebben een dagverblijf van plaatijzer. Hoofdzakelijk om beschutting te zoeken tegen de zon. Het is een verschrikkelijk heet. Nate heeft een temperatuur van boven de 40 graden gemeten. En door het vochtige klimaat is het er nogal benauwd. Maar ze zijn allemaal vol goede moed. Oh, en dat zal voor jou ook wel een geruststelling zijn. Hun nachtverblijf hebben ze in een boom gebouwd. Eerst waren ze begonnen met een hut van ongeveer 5 meter hoogte. Maar ze hebben verse sporen gevonden van poema's. En toen hebben ze maar besloten hun hut op ongeveer twaalf meter hoogte te bouwen. Nou, en die hut is al klaar. Over. Twaalf meter, mijn lief. Dat is maar wel een hoogte. Gebruiken ze toonladders of iets dergelijks? Over. Dat zou ik niet weten. Maar met de allesweter en alleskunner Roger erbij... twijfel ik er niet aan of ze hebben een veilige onderkomen voor de nacht. En dat vind ik maar een... Ik heb zo'n beetje over alle nederzettingen van de Auka's gevlogen. Maar ik moet jullie zeggen dat ik alleen een paar oude vrouwen en een paar kinderen heb kunnen ontdekken. Het is dus heel goed mogelijk dat een delegatie naar ons onderweg is. Ja, maar zouden ze dan al weten dat we hier zitten? Tja, wat dacht je, als, Wat dacht je? Tussen twee haakjes, mensen. Ik heb met March afgesproken dat we het voortaan hebben over eindpunt. Post-eindpunt, als we de auka nederzettingen bedoelen. Maar, ik krijg bijna mijn keel van al dat roepen. En ik heb ook wat behoefte aan schaduw. Ja, ik los je af, Jim. Nee, nee, nee, je lost niets af. Nee, jij doet al genoeg. Nu is het mijn beurt. Mensen. Kijk eens. Daar. Aan de overkant van de rivier. Een indiaan. Ja. Een alka. En nog één. Da dat is een vrouw. En, en daar? Daar nog een vrouw. Als er vrouwen meekomen, dan hebben ze zeker geen kwijtbedoeling. Wat is ook weer het woord voor uh, welkom, Jim? Poujiniami, mensen luisteren. Laten we langzaam naar ze toe lopen en Poujiniami roepen. Poujiniami, Poujiniami, Poujiniami, Poujiniami. Ik word niet mak. Ik word niet mak. Ik ben niet makkelijk. Ik weet. word er makkelijk. Ik niet makkelijk. Oké. Hey, blijf tegen dat meisje. Hoe oud gaat je, hè? 14, 15, hooguit. Ik vermoed dat de man haar aanbiedt als een soort ruilobject. Of misschien als geschenk. Zal ik naar ze toe gaan? Ik weet het niet. Ik doe het. Heel rustig. Ik loop kalm door die rivier. Het is hier overal ondiep. Koeienami! BUI NANI! BUI NANI! BUI NANI! MITTI MITTI PUNIMUFA! BUI nani. NANI! Come? Che hai Damantino! Kom mee. Kom mee. Pitti-Miti-Bunimuppa. Zo so, ja. Kom rustig mee. Pitti-Miti-Bunimuppa. Eten voor je klaarmaken, Elisabeth. Nee, dank je, Marge. Ik heb vanmorgen behoorlijk ontbeten. Behoorlijk ontbeten. Het mocht wat. Waarom maak je niets voor jezelf klaar? Oh nee. Ik heb nog geen trek. Ik heb vanmorgen ook behoorlijk ontbeten. We durven tegen elkaar gewoon niet te bekennen... dat we van spanning bijna geen hap door onze keel kunnen krijgen, hè? Hier post. poststand, Roep op. Post Shelmera. Shelmera, over. Oh, daar is Neet. Hier, Shelmera. Wat is er, Neet? Over. Elisabeth. Ja, ja, ik heb het gehoord. Wat geweldig, hè? Dit moet voor onze man het mooiste moment van hun leven zijn. Het, het is gewoon een droom voor ze, Elisabeth. Ik heb neet nog nooit zo emotievol meegemaakt. Dus, ik, ik, ik heb er gewoon geen woorden voor. Dus ik heb hem goed begrepen, nee. Hij wil echt mee. Hij zit er in het vliegtuig. Kijk, hij wen. Nou, als hij het aandurft, waarom niet? Dan vlieg ik laag met hem over de nederzettingen. Ga jij mee, Jim? Natuurlijk. Laten we instappen voor die je bedenkt. Ik, ik maak het raampje bij me open en dan kan hij dadelijk makkelijk naar beneden kijken. Oké. Okay. Haal de blokken maar weg, mannen. We gaan een pleziertochtje maken met George. Kijk hem, lachen, nee. Je houdt het niet voor mogelijk. Hij is helemaal niet van. Nou, hij klapt in zijn handen voor plezier. Nou, daar gaan we dan. Hier 56 Henry. 56 Henry, roep op post Shalmira over. We houden dit niet voor mogelijk, March. Samen met Jim en onze vriend George... ...cirkel ik nu al tien minuten boven post-eindpunt. George verbaast zich ergens over. Steekt tot pijn aan zijn middel uit het raampje... ...en zwaait naar zijn vrienden beneden hem. Hij wordt duidelijk herkend... ...want beneden zwaait iedereen enthousiast Jim en ik zijn sprakeloos. Onze gebeden zijn verhoord, March. We hebben het vertrouwen van onze buren gewonnen. En dat, dat is nu toch wel overtuigend. Ik, ik kan van ontroering nauwelijks meer, meer praten, March. Over u. Ik, weet het, ik zie dat de nu zo op de tranen in onze ogen niet. Zo gauw als zo'n succes. Wie had daarop durven hopen? Ik denk ook niet meer wat ik zeggen mag. Maar... Vertel het alsjeblieft meer mee. Over. We moeten nu terug. Mijn benzine raakt op. Als ik terug ben, roep ik je wel op. En, en zal ik je het relaas geven van de reacties van de anderen. Over en sluitenbaar. Nou Jim, nog één keer over die grote hut. En dan gaan we weer huiswaarts naar Palmstranden. ervaring om nooit te vergeten. Dat kun je wel begrijpen. Natuurlijk, mijn jongen. Maar waar is dat riet al nu? Zijn ze gebleven? Ja, ja, ja. Uh, Jim heeft ze aan het verstand kunnen brengen... ...dat ze kunnen blijven overnachten als ze dat willen. En voor zover ik het begrepen heb, doen ze dat ook. Het was een heel grappig moment toen we opstegen... ...om naar Arjuno hier te vliegen. George wilde per se weer mee. En we hadden werkelijk moeite om hem weer uit het vliegtuig te krijgen. Was hij beledigd? Oh Nee, helemaal niet. Lachend stapte hij weer uit en zwaaide neefde mij enthousiast naar. En die twee vrouwen? Nou, die zijn minder enthousiast. Althans, ze uiten zich minder. Maar ze zijn niet in het minst geïntimideerd. En zo nieuwsgierig als vrouwen maar kunnen zijn. Hè? Zo, nou. We zitten weer prop voor benzine. Dus we kunnen morgen net zoveel toertjes in de lucht maken als onze vrienden maar willen. Ah. Uh, zeg maar, Rilo, ik heb hier negatieve van foto's en van films. Uh, zou jij die voor me willen bewaren? In ons enthousiasme zouden ze bij ons misschien uh, weer weg kunnen ja, raken. geef maar hier. Ik zal ze zorgvuldig opbergen. Dankjewel. je wel. Oh, en ik wou nog even met Marge praten, Ed. En dan gaan we weer terug naar Palmstrand, oké? Okay? Ja, natuurlijk, Ed. Ga je gang. Hier post Aratuno, Post Aratuno, Roep op post Shalmira. Over. Hier post Shalmira. Ben je nu op Aratuno nee? Over. Ja, ik ben hier met Ed. We hebben hier benzine geladen en ik heb wat negatieve afgegeven. We gaan nu dadelijk weer terug. Wat een dag is dit geweest, hè, Marge? Over. Geweldig, niet. We hebben hier zoveel meteen in meegeleefd. Is er verder nog iets nieuws te melden? Over. Uh, nou, nee, eigenlijk niet. Maar wat ik je nog zeggen wilde, Marge... Je begrijpt dat, dat in... Ja, hoe zal ik het zeggen? In, in avontuurlijke zin het voor ons allemaal ook een geweldige dag is geweest, waardoor het misschien zou lijken alsof we ons uiteindelijke doel zo'n beetje uit het oog verloren hebben. Maar dat is niet waar hoor, March. Toen Jim en ik weer terugkwamen van onze tocht en, en, en George handen klappend van enthousiasme uit het vliegtuig sprong, toen hieven wij alle vijf ons hoofd naar de hemel uit, uit dankbaarheid. Het was zoals Jeremia zei, het woord werd in ons hart als een brandend vuur. We hopen zo dat alle weerstanden nu worden opgeruimd... dat we door de taalbarrière zo gauw mogelijk kunnen heenbreken... En, en dat we onze vrienden daar het evangelie kunnen brengen... van onze Heer en Heiland. Dat begrijp je wel, hè, Marge? Over. Natuurlijk begrijp ik dat, mijn jongen. En daarom brandt er ook in de harten van Elisabeth en mij... een brandend vuur van dankbaarheid. Alles wat er nu al bereikt is. Maar de zon schijnt nu nog maar net boven het bos. en dan is het zo donker. Ik zou nu maar gauw teruggaan als het jou was. Over. We gaan nu meteen. en morgen om precies tien uur. roep ik je weer op. Afgesproken? Over. Afgesproken. Slaap wel op. en tot morgen. Over en sluit mij. Nou, kom mee, Ed. Het begint dan een beetje duister te worden en we moeten gaan. Ik ben klaar. Dag meneer Lou. Tot morgen. Tot morgen, uit. En Jim, hoe is het met onze vrienden hier? Zijn ze gebleven? Nee. Dat wil zeggen, onze vriend George en dat jonge meisje zijn vertrokken, maar die oudere vrouw is gebleven. Ze zit rustig in ons dag te blijven... ...zo te zien piekert ze er niet over om weg te gaan. Dat is vreemd. Zo in de eentje. Ja. Maar hun zeden en gewoonten zijn nu helemaal niet onze. Ik weet tenminste ook niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik heb geprobeerd om George aan verstand te brengen... ...dat wij op onze beurt... ...graag een bezoek zouden willen brengen bij hun stam. Maar of hij begreep me niet of hij wilde me niet begrijpen... In elk geval liep daar ons gesprek, voor zover je van een gesprek kunt spreken, een beetje vast. En wat me ook wel een beetje verbazende, dat was dat de Delila, zou ik maar zeggen, op een mursche toon tegen George sprak toen ik dat voorstel had gedaan om ze op te komen zoeken. Ik had de indruk dat zij drommels goed begreep wat ik bedoelde en dat ze daar tegen was. Tja, wat moeten we daarvan zeggen? Misschien heeft George te weinig in de melk te blokken om een dergelijke afspraak te maken. Maar hoe het zij, we gaan nu maar slapen, Jim. En we zullen wel zien wat de dag van morgen ons weer brengt.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 En dat ze daar tegen was. Tja, wat moeten we daarvan zeggen? Misschien heeft George te weinig in de melk te brokken om een dergelijke afspraak te maken. Maar hoe het zij, we gaan nu maar slapen, Jim. We zullen wel zien dat we dag vanmorgen niet weer brengen zal. Een Bruggehoofd in het oerwoud, een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het zevende en laatste deel, Een Bruggehoofd behouden. Ook, nee, die is inmiddels ook verdwenen. Weet je wat mij gisteren opviel toen jullie weg waren, niet? Hm? Dat George en dat meisje, ik zou haast zeggen, uit hun humeur waren. Ja, ze keken aardig veel voor zich uit. En dat met al die sensaties. Ja. Geloof me, mensen, dat is nou echt iets voor Indianen. Of je ze nou in Amerika neemt of hier. Zet ze op de maan en binnen vijf minuten hebben ze er genoeg van. Ja. Ik zou haast kunnen spreken van een dreigende stilte hier. Ja. Zal ik uh, onze begroetingen weer het oerwoud inroepen? Ja, dat lijkt me niet veel zin hebben. Na onze contacten van gisteren. weten ze toch zo langzamerhand wat ze aan ons hebben? Nou, kijk jij zo naar, hè? Ik, ik weet zeker dat ik aan het eind van de landingsbaan. een gestalte achter een boom zal springen. En daar, daar zit een man in een boom. En daar nog eens. Pas op! Daar komt een speer aan, Burtje! Daar komen de al aan, mensen. 10, 20, 30! Ze hebben speren. Kun jij bij je alarmbestel komen? Nee? nee? Nee, niet schieten. Laten we ze weer toeroepen. Biti, biti! Biti, biti! biti, biti, biti, biti, biti, biti, biti, biti, biti Wij komen als vrienden. Biti, biti, biti, biti. dat Nee, me nog niet opgeroepen heeft. Dat zou ik geen antwoord geven. Nog maar eens proberen. Hier post Chalmira, post Chalmira, roep op post Palmstrand, roep op post Palmstrand. Hier post Chalmira, post Chalmira, roep op post Palmstrand, roep op post Palmstrand, hier post Chalmira. Loe maar eens op. Hier post Charmira. Post Charmira. Roep op post Arjuno. Roep op post Arjuno. Over. Hier post Arjuno. Wat is er aan de hand, Maatsch? Over. Is Neet misschien bij jou? Of heb je enig bericht van de mannen gehad? Over. Nee, ik heb niets gehoord of gezien. Het en Neet zouden hier omstreeks half elf zijn. Hoe laat is het nu? Over. Het is nu precies elf uur. Het vreemde is dat Neet mij om tien uur zou oproepen. En zolang we hier zijn, is hij zo'n afspraak nog nooit niet nagekomen. Over? Tja, wat kan mij de oorzaak van zijn? Misschien een defect aan de radio? En wat de aankomsttijden van Neet hier betreft, daar zit wel enige speling in. Hoewel, half uur. Heb jij Paul al opgeroepen? Jazeker, hè? Over. Ik doe niet anders, Marino. Dat begrijp je. Maar ik hoor niets... Zelfs geen gekraak wat erop zou kunnen wijzen dat ze met het toestel bezig zijn. Wat moeten we nou doen, Marilouk? Over. Ja, wat te doen? Ik zou zeggen, laten we nog even afwachten. Stel dat het een technische storing is, waar ik het voorlopig nog op hou... en wij zouden alarm slaan... dan zouden de plannen die ze op Palmstrand hebben namelijk in de wagen gebracht worden. Over. Natuurlijk. Weet je wat ik doe? Ik wacht nog één uur af. Als jij iets hoort, breng je hem op de hoogte, hè? Over. Natuurlijk. En ik hou de radio van nu als permanent bezet. Over het maar. Hallo? Uh, is hier niemand? We zitten hier, in de radiokamer. Oh, dokter Johnston. Wat is er aan de hand, Marge? De mannen hebben gisteren contact gehad met de auka's... Ze hebben bezoek gehad en alles verliep uitstekend... maar vanaf gisteravond heb ik niets meer van ze gehoord. Uh, hoezo vanaf gisteravond? Nou, gisteravond heb ik met Neet afgesproken... dat hij me vanmorgen om tien uur zou oproepen. Hij hey, zou je om tien uur oproepen? En dat heeft hij niet gedaan? Nee. Andere posten hebben ook geen contact gehad? Nee. Voor alle zekerheid heb ik alle zendingsposten opgeroepen... maar niemand heeft iets van Neet en de anderen gehoord... Om tien uur zou hij je oproepen. En het is nu... Al bij half één. Het is nog nooit gebeurd, dokter Johnson. Zolang we hier zitten, dat ik niet elk uur wist waar hij was. Het is nu al tweeënhalf uur later. Ja, er moet ogenblikkelijk opgetreden worden, Marge. Uh, kun jij contact opnemen met het medisch centrum in Tena? Ja, natuurlijk. Kan okay. dat. Uh, kijk, er is daar een helikopter gestationeerd. Uh, heb jij gegevens waar Neet en de anderen zich bevinden? Uh, ik heb hier een gedetailleerde kaart. Ik kan u precies laten zien waar Palmstrand ligt. Mooi Roep dan nu meteen de medische post Tena op. En dan zal ik een helikopter over laten komen. En dan gaan we van hieruit de zaak daar Er komen nu twee bochten in de rivier vlak achter elkaar, dokter Johnson. Ja, dat, dat klopt. En direct achter die laatste bocht kreeg je een recht stuk rivier... ...met aan de linkerkant een vrij breed stroom. We zullen zien. Ja, dat klopt. Ik zie daar iets staan wat op een vliegtuig lijkt. Zie daar zo dicht mogelijk bij te komen. Het wel, hè? Ja, het vliegtuig is zwaar beschadigd. De hele bekleding is er afgetrokken en de linkervleugel is half geknapt. Zullen we landen en het even poos hoog te nemen? Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet zo verstandig. Ik zie geen spoor van de zandelingen. Als ze zich hier ergens verborgen zouden houden, zouden ze nu vast wel tevoren zijn gekomen. Let. We kunnen niet zien wie zich mogelijk in het oerwoud ophoudt. Je hebt gelijk. Zij met ons tweeën kunnen hier toch niets uitlichten. Dat vliegtuig is duidelijk met opzet vernield. En als de mannen gevlucht zijn, zitten ze nu ergens midden in het jungle. Er moet alarm geslagen worden en er moet een reddingsexpeditie uitgezonden worden. Ja, het zal dan wel als een lopend vuurtje door de hele wereld gaan, maar daar is nu eenmaal niets aan te doen. Er mag geen minuut meer verloren gaan. Vlieg zo gauw mogelijk terug naar Bos Chalmira. Dan zullen de vrouwen van het droeve bericht op de hoogte moeten stellen. Een alarm te slaan. Ja, rek, dan dan wordt niet van ochtend, De wit aan alle bemanningsleden van het vierde escadrille. Met toestemming van de regering van Ecuador zijn wij nu begonnen aan een grote opsporingsvlucht naar de vijf vermiste Amerikaanse zendelingen. Wij volgen in formatie de Rio Napo tot bij de plaats Tena en vandaar verspreiden wij ons in zuidoostelijke richting over het gebied tussen en Rio de Nusino en de Rio Corare. Vooral de navigators onder de bemanningsleden roep ik op met grote zorgvuldigheid het oerwoud onder hen af te spuren... en ogenblikkelijk de positie door te geven als een teken van leven wordt ontdekt. Hier de XD-416, XD-416. Melde aan kapitein De Wit in de rivier de cura op 83.15 zuiderlengte een menselijk lichaam te hebben ontdekt. Het lichaam drijft stroomafwaarts. Wij zullen trachten zo laag mogelijk over te vliegen. De XL-212, de XL-212 melde vondst van menselijk lichaam langs het strand van de Curare op 83.16. Hier het helikopter FX-414, FX-414, hebben lichaam ontdekt van een der zendelingen op 83.14 in de Rio Curare. Zullen trachten zo dicht mogelijk bij het lichaam te landen. Dr. Johnston. Ja, Marge. Wat wij allen met pijn in ons hart reeds hadden vermoed... is nu door de feiten bewezen. De ontzielde lichamen van Nate en de anderen zijn gevonden. Allen zijn door speerworpen om het leven gebracht. Dit alles is gebeurd in januari van het jaar 1956. Uit alle delen van de wereld stroomden bewijzen van deelneming naar de vijf achtergebleven vrouwen. Bemoedigende woorden, ontroerende brieven, maar ook reacties van verbijstering kwamen vanuit alle werelddelen naar Post Chelmira in Ecuador, waar Barbara Judarian, Marilou McKelly, Elizabeth Elliot, March Saint. ...en Olive Fleming na het verschrikkelijk gebeuren nog enige tijd verbleven. Velen in de wereld hebben zich afgevraagd... ...wat deze jonge mannen eigenlijk bewogen had... ...wat hun drijfveren waren geweest... ...en waarom zij hun jonge leven zo in de waarschaal hadden gelegd. Het antwoord op deze vragen kunnen we vinden in de dagboeken... ...die de vijf mannen hadden bijgehouden. Dit bijvoorbeeld schreef Jim... Ik ben blij dat ik de gelegenheid krijg... om het evangelie van Gods onvergetelijke genade... aan stoïcijns heidense indianen te prediken. Wat is verder de moeite waard in het leven? Van iets beters heb ik nooit gehoord. De Heer zendt mij... en ik ben even zeker van zijn leiding... als van zijn verlossing. Dit schreef Piet. Ik verlang ernaar om naar de Alka's te gaan... En dat God mij de eer wil geven daar zijn naam te verkondigen. Ik zou graag mijn leven willen geven voor die stam. Al was het alleen maar om een vergadering van die trotse, intelligente mensen te kunnen meemaken. Waarbij de zoon des mensen alle eer wordt gegeven. Wat zou men meer kunnen verlangen van het leven? Ed, in een brief aan Jim. In alle ootmoedigheid voor de heer zeg ik dat niemand aan niets buiten de Heer zelf enige invloed heeft gehad... op wat ik besloten heb te doen. Ik heb nu nog maar één begeerte. Een leven van roekeloze overgave aan de Heer. Hij zal me zenden naar een plaats waar de naam van Jezus nog onbekend is. Ik hou de Heer aan zijn woord. Ik vertrouw dat hij zijn woord waar zal maken. Dit schreef niet. In de laatste oorlog hebben wij geleerd dat we ons geheel en al moesten inzetten en ons leven desnoods over moesten hebben voor de verdediging van ons vaderland. Waarom zouden wij deze prijs niet willen betalen als de Heere Jezus dit vraagt voor de kerstening van de wereld? Is hiermee het verhaal beëindigd? Nee. Het werk van de vijf zendelingen werd voortgezet. De giftsendingen vanuit de lucht naar de Alka's werden opnieuw uitgevoerd... ...om deze indianen te laten weten dat de verschrikkelijke gebeurtenissen... ...geen invloed hadden op het verlangen nader met deze stam in contact te komen. Het waren vooral de vijf achtergebleven weduwen van Nate, Ed, Pete, Jim en Roger... ...die daarop aandrongen. En met succes. Een zuster van Nate Saint maakte met behulp van het Alka-meisje Dayuma... ...en met eindeloos geduld een studie van de Alka-taal. En mede dankzij deze Dayuma kon een brug worden geslagen naar de bewoners van het Alka-gebied... ...die nog geheel leefden in de duisternis van het stenen tijdperk. En het was Elisabeth Elliot, de vrouw van Jim... ...die voor het eerst als blanke tot de stam van de Alka's doordrong. En met behulp van Dayuma, die inmiddels een overtuigd christin was geworden werd al gauw bij de Alka's een eerste zendingspost opgericht. En is het woord van onze Heeren Heiland... nu ook zegenrijk doorgedrongen tot deze wilden... die in duisternis wandelden. Dit alles is echter mogelijk gemaakt... door vijf dappere geloofshelden uit onze tijd... die met recht een bruggenhoofd hebben geslagen voor de Heer... in het donkere oerwoud van Ecuador... Al ons vertrouwen is op U, O Heer. Wij gaan ten strijde voor Uw lof en eer. En als ook onze strijd gestreden